...van één uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Afghanistan is veilig genoeg om asielzoekers naar terug te sturen. Dat heeft de Raad van State bepaald in de zaak van een Afghaan wiens asielaanvraag was afgewezen. De Raad van State volgt daarmee het oordeel van de rechtbank in Den Haag. Volgens de Raad is Afghanistan veilig genoeg voor burgers om naar terug te gaan als ze geen banden hebben met strijdgroepen. De Raad beroept zich bij de uitspraak op rapporten van organisaties als de VN, Vluchtelingenwerk en Amnesty International. Die laatste organisatie vindt het vonnis over de Afghaan juist onverantwoord. En bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Ruim 50 mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een shiitisch heiligdom in het westen van de stad. Vanwege de viering van Persisch nieuwjaar waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Toch kon een zelfmoordterrorist zich opblazen toen mensen naar buiten kwamen. De aanslag in Kabul is opgeëist door Islamitische staat.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 Jaap Stam is ontslagen als trainer bij de Engelse voetbalclub Reading. De ploeg staat twintigste in het championship, het tweede niveau van Engeland. Stam werd twee jaar geleden aangesteld bij Reading. In zijn eerste seizoen lukte het bijna om te promoveren, maar nu loopt de club zelfs groot risico te degraderen. Het weer vrij zonnig, maar ook wolkenvelden en kans op wat motregen. Het is een graad of 7. Morgen eerst nog wat regen, mogelijk wat natte sneeuw. Smiddags middags droog en opnieuw 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag, 6 kilometer tussen Hoogmaat en Leidschendam. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Iedereen die je uitnodigt, komt. Chris, waar zou het zijn? En wie nodig je uit? Goedenavond, Zwolle. Ik, ik, ik zie, Chris even heeft... Het, het, het, het, het, wees niet bang, je hoeft niet meteen antwoord te geven. Ik kom nog de hele avond bij jou terug. Maar ook voor de rest van de mensen in de zaal. Zou ik eens willen vragen, stel je hebt morgenavond je ultieme diner. Waar zou het zijn? En wie...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 En dan een kindermenu te bestellen. Maar nee, over Roel Verveld is geen vervelende dingen. Ik heb Roel heel hoog zitten. Uh, nee, nee niet, niet heel hoog. Maar, uh, maar het mooie van Roel vind ik... Uh, kijk, Roel kennen we nu gewoon als een van de beste muzikanten van Nederland. Terwijl vroeger zei iedereen, ja, dat is die kleine gast. Maar van, van die bijnaam, van dat, van dat hele gedoe is je helemaal af. Hij is nu alleen nog maar gewoon een van de betere muzikanten. Dat is knap. Dit, natuurlijk, weet je, in het begin van zijn carrière was het toch wel handig dat hij zo'n uh, dingetje had. Hè? Als mensen dan zijn naam niet konden onthouden... ...konden zeggen, we zijn uh, naar die muzikant geweest. Oh, oh, ja, oh ja, die kleine. Ja, oh, Roel van Velzen. Weet je, dan word je sneller bekend. Zo werkt dat systeem wel. Hè? Dat is in mijn vak ook, bijvoorbeeld. Uh, uh, Najib Amhali, bijvoorbeeld. Dat is echt geen makkelijke naam om te onthouden. Ja, dus in het begin van zijn carrière was het toch makkelijk... ...dat mensen konden zeggen, kom, uh, kom we zijn in die cabaretier geweest. Uh, die Marokkaan. En dan wist iedereen, oh ja, hij bedoelt Najib Amhali,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 Zou je zulke dingen trouwens ook over moslims en Allah durven roepen? Ik denk het niet hoor. Want ja, en in verband met de tijd, dames en heren, want we hebben nog zoveel te doen. Oh, uh, hoort u een andere keer uh, de rest wel van deze conferentie, Maar uh, nee, dit, dit was wel even een mooi moment, vond ik eigenlijk. En uh, onze Ron heeft zoveel cultuur... <coughs> En dan Heel moeten we. Oh ja. Heb je nieuwe banden om je fiets trouwens? Ja, ja, ja. ja. Okay. Nieuwe remmen, nieuwe banden. Okay. Doorgesmeerd. Goed zo. Nou, laat horen. Zaterdag 24 maart in het Thalia Theater aan de Bresaapstraat 52 in IJmuiden. En de aanvang is om 8 uur. Dan gaan we uh, naar popcore multivocaal. Want die gaat haar lustrum vieren met een avondvullend optreden. Het programma zal niet alleen bestaan uit het zingen van ons repertoire door het volledige koor. Maar worden afgewisseld door nummers van groepjes of solisten van het koor die graag hun eigen persoonlijke liedjes gaan brengen. Het belooft dan ook een afwisselend programma te worden. Snel door naar het kunstcentrum in Haarlem aan de gedempte oude gracht 117. Van 24 maart tot en met 12 mei is de tentoonstelling Homeland met werk van Euf Lindeboom, als ik het goed zeg, en Annemarie ter Lage te zien in het kunstcentrum Haarlem dus. In Homeland staan huizen, architectuur, de omgeving en het landschap centraal. Dan een passieconcert in de Kerk aan de gedempte Oude Gracht 61 in Haarlem. Daar worden diverse klassieke stukken uh, komen aan bod tijdens het passieconcert. En de dirigent is Ago Verdonkschot. Zaterdag 24 maart om 8 uur. De vierde nu, uh, zaterdag 24 maart. Een uh, muzikaal sprookje, die, die schöne Magalone van Brahms. En dat wordt gespeeld in het Krukjesmuseum aan de Krukjesdijk 27 in de Krukjes. De legende die Schöne Magalone die terugvoert tot de Sprookjes van Duizend en Eén Nacht... kreeg haar literaire betekenis in de novellen van Ludwig Tieck. Alhoewel we bij melodramas niet meteen denken aan Johannes Brahms... heeft hij toch 15 delen uit het verhaal in liedvorm op muziek gezet. Door het dramatische en avontuurlijke karakter wordt het ook wel Brahms enige opera genoemd. En bij deze combinatie van uh, liedcyclus en gesproken tekst... maakte Braams gebruik van de geromantiseerde versie... van de liefdesgeschiedenis rond die Jeune Magalona en de jonge Ridder Peter. Zo ontstond een muzikale romance waarbij gesproken en gezongen tekst... naadloos in elkaar overgaan en de toeschouwende luisteraar... tot de laatste minuut wordt geboeid. Dan, wie kent niet de Matthäus Passion... Uh, Passion van J.S. Bach. In de paasperiode wordt dit werk tientallen malen op diverse plaatsen uitgevoerd. Zo ook in de uh, grote kerk uh, slash Wijkentoren van Beverwijk. Toch zelfs uh, in deze kerk anders, hè, want het gaat anders daar. Tom Parker maakte in de tachtige jaren een popbewerking van Bach's meesterwerk. En die is als vertrekpunt genomen voor deze uitvoering. Arrangeur Paul Bakker en zijn er ingedoken... en hebben er een bewerking van gemaakt... die u uh, die, die, die, die, die, uh, op Goede Vrijdag mee kunt beleven. Met een heuse band en een gelegenheidskoor... zal dit stuk integraal worden uitgevoerd. Nou, wat een mooie uh, timing weer. Maar dan wil ik er een stukje van horen. Dat gebeurt nu. Niet van ons, maar van de echte Tom Parker... Have mercy, lords, gezongen door Menden Bell. Uh, erbarmen die... uit uh, de originele... hier heet het Have Mercy Lord... in de uitvoering van de New London Choral... Onder leiding van Tom Parker... en dat werd gezongen... als ik het goed gehoord heb, tenminste door Madeleine Bell. En intussen hebben wij aan de telefoon... onze razende uh, reporter... Uh, Dolly Tapierik, dames en heren... die zich bevindt bij het stemlokaal... in uh, Oud-Noord. En... Uh, nou ja, dan, uh, Dolly is er, dus dan is de opkomst sowieso goed. En, uh, <laughs> Dolly is stemmentrekker. <laughs> ja, Dolly stemmetrekker, stemmentrekker. Onpartijdig, hè, die, die on oh, on partijen, he, dat wel. Oh, ik ben er. Ja. Ik sta in verband met de akoestiek sta ik wel op het toilet, hoor. Niet oh, oh, doortrekken, hè? Niet, niet doortrekken, doortrekken, dan. <laughs> ja, dus nee, ik ga niet doortrekken, Nou ja, dan heb je wel gratis applaus als je doet. <laughs> gaat het nog ergens over. Ja. Nee, we willen het weten over de verkiezingen. Want uh, hoe gaat het daar? Nou, uh, ik, ik moet je zeggen... de stemming zit er goed in hier. Oh. En, uh, ja. Op het toilet bedoel je? Nou, nee, ik ben net in het zaaltje oh, geweest. Oh, ja. Ja, ja, ja, daar. Ik daar, naar, over, daar het stemlokaal. Maar daar zijn natuurlijk veel mensen... en ik, ik denk... het is een beetje hol daar, dus dat is denk ik niet prettig praten. Ik denk, ik trek me even terug. Ja. Mm -hmm. In een ander hokje dan het kieshokje... Ik zit nu in het wc-hokje. Het leven van een journalist gaat niet over rood. Nee, nee, nee, nee. Maar Dolly, hoe is de opkomst in Oud-Noord? De opkomst is uh, al uh, redelijk goed te noemen. Uh, er zijn al aardig wat, uh, wat mensen langs geweest. En uh, het laatste, de, de, de mensen laten zich niet categoriseren. Alle leeftijden zijn voorbijgekomen. Dus we kunnen hier niet spreken in de trant van dat er meer ouderen of jongeren of wat, mannen vrouwen. Het is heel gemeleerd. Um, er zijn wel uh, hier en daar wat, wat kleine problemen geweest, zoals een uh, mevrouw die, uh, ja, die, die had zo'n last van de zenuwen, die wist, die wist gewoon niet wat ze moest kiezen. Er zijn natuurlijk ook dit jaar heel wat prominente uh, mensen uit Zandvoort op de lijst bijgekomen. En ze had zo'n last van die zenuwen uh, dat ze onder de uitslag zat. Oh. En uh, ja, uh, allemaal rode vlekken, Nou dat, dat is blijkbaar de verkiezingsuitslag, want de dokter die kwam, die noemde het rode stip. Ik dacht ah. dat de uitslag vanavond pas was. Ja, dat dacht ik ook. Ja. ja, ik snap het ook niet. Een beetje, beetje voorbarig misschien. Hè? Nou ja, maar, goed, naar de, nou, de angst misschien ervoor. Ja. En er was een meneer die, die weigerde om dat hokje in te gaan. Omdat hij al zijn hele leven niet in een hokje geplaatst wil worden. Dus dat was ook even een van het probleem. Ja. En uh, zojuist toen ik binnenkwam was er nog vreselijke paniek omdat uh, iemand die wel al in een hokje stond, plotseling zijn stem kwijt was. Dus dat was ook ja. heel vervelend. En we hebben allemaal lopen zoeken. Nou, hij heeft hem weer terug en hij heeft zijn stem ook uit kunnen brengen. En dan, uh, nou ja, dan was er uh, tenslotte nog een mevrouw met acute kiespijn. Nou, die is afgevoerd naar de tafel. Ja. Het, het is niet te geloven daar. Het is niet te geloven daar jou. Ja. Dat je, dat je dat allemaal meemaakt. In Oud-Noord Oud ja, Oud is altijd wat te doen. Is altijd wat te Hoor, Ja, nee, helemaal goed. Nee, maar het gaat goed hier. De, de, de, de, zoals ik al zei, de stemming zit er goed in. Er hangt een lekkere ontspannen sfeer. Goed zo. En, uh, ja. ja. Maar je, je weet wat de meest, patiënten, meest uh, tevreden patiënten zijn van een, van een arts, hè? We hadden het toch over verkiezingen? Hè? Ja, maar je weet toch wat de meest uh, tevreden patiënten zijn van een arts? Nou, ik heb geen idee. Nou, dat zijn huidpatiënten. Die hebben de uitslag al voor het onderzoek. Oké, okay, <laughs> ja. <laughs> Wat een diepte interview. Ja. ja, goed, maar in ieder geval, het gaat goed met de verkiezingen daar. En uh, jij hebt zelf al gestemd? Ja, de verkiezingen hier, er lopen hier ook wat uh, prominente mensen rond die, uh, die, die op de lijst staan. Die heb ik al net gespot. Ik weet niet of ze nou kwamen om op zichzelf te kiezen of op een ander misschien, dat weet ik ja. niet. Ja, hm. of dat ze gewoon, ik, ik weet het niet eigenlijk, nee. ik zat ze. Maar goed, uh, ja, het is hier lekker druk. Het loopt lekker aan. En uh, tot 9 uur uh, kan iedereen hier nog terecht. Dus nou. ik zou zeggen, trek ten strijde en laat uw stem horen. Goed zo, heb je zelf al gestemd? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Kon je trouwens een potloodje vinden? Nee, die was ik ook alweer kwijt. Was je ook alweer kwijt? Nee, die heeft Ruud. Ja, dacht, ik, Ik weet nooit waar ik mijn spullen <lacht> laat, Het is verschrikkelijk. <lacht> op school vroeger. Uh, kreeg ik een 1 voor aardrijkskunde, omdat ik niet wist waar de Pyreneeën lagen. En toen ja, ja. mijn vader dat hoorde, zei hij: Ja, toch eens op. Die, ruim, je weet nooit waar je je troep laat. Ja, ja, ja dat, uh, dat klopt allemaal. Hé, hey, uh, je moet, moet cabaretière worden, jij. <laughs> ik vond het een fantastische conferentie. <laughs> Goed zo, had bijna maar om één uur ingepland, dan was ik alweer thuis geweest. Ja. Hey, Oké, okay. nou, ik zie je morgen weer in de uitzending. En uh, ja. ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Goedemorgen. Hè? En, en morgen weten we meer. Ja. En, en vanavond, uh, weten de, de, de luisteraars dat? Dat er vanavond een rechtstreekse uitzending is vanuit de Krocht. Waar de, alle politici bij elkaar zijn en okay. in grote spanning de uitslagen afwachten. Oké, okay. dus dat is niet op het gemeentehuis? Ja, het zou ook op het gemeentehuis zijn, geloof ik. Maar uh, in ja, de Krocht is het. Was, nee, dat was met het. Uh, het, uh, het uh, uh, nou ja, ik weet even de naam niet meer. Dat is de leeftijd. Okay. Maar um, vanavond zijn, zijn, is iedereen bij elkaar in de kroeg. Hartstikke mooi. Iedereen allemaal gezellig, allemaal samen lekker de uitslag uit afwachten. En CFM is erbij, zend het live uit. Oké, okay. dit is Ilse de Lange. Hè? Dit is Ilse de Lange, met haar nieuwe. Okay. En het nummer heet. Oké, okay, bedankt. Later. Bye. We can sit in the silence without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 My friend, you can let the pieces of your heart start crumbling.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 It's okay with me Van Ilse de Lange Solo. En uh, ze gaat ook weer de theaters in met een clubtour. Zeg maar in uh, september, oktober gaat dat allemaal gebeuren. En uh, Ilse de Lange, dus. En het liedje heet Oké. Okay. Uh, cultuur. Ik vond het ook oké okay, het nummer. Maar wat ook oké okay is, voelt Manchou uit uh, Amerika op zondag 25 maart om 7 uur in de patronaat. De Amerikaanse stoners Rockers Fu Manchu brachten in februari hun nieuwe album Clone of the Universe uit. En dat vraagt dus om een tour. Het voorproefje dat de band live heeft laten horen belooft al heel veel goeds. Kom maar kijken en luisteren of ze het waarmaken. Dan, Joan Osborne zingt de songs op Bob Dylan. En dat doet ze in het patronaat. Maandag 26 maart om 7 uur. Joan Osborne had wereldwijde hits in de jaren negentig met One of Us en uh, Saint Ther uh, Teresa. Daarnaast speelde zij in het BBC-programma Transatlantic Sessions en in de docufilm Standing in the Shadows of Motown. Hoewel ze meer bekend staat als een popmuzikante, is haar muziek altijd diep geworteld in Americana, folk, blues, country en soul. De muziek waarin ze zelf ook het meest gepassioneerd door is. Ze trad de afgelopen twintig jaar op met de meest uiteenlopende artiesten. Afgelopen jaar bracht ze een groot deel van haar tijd door in Amerika op tour samen met Mavis Staples. En bracht ze ook nog eens een prachtig album uit met de songs van de Nobelprijswinnaar Bob Dylan. Bij dit optreden staan voornamelijk die songs van Bob Dylan centraal, maar zal ze natuurlijk ook enkele van haar oudere songs ten gehoren brengen. En dan Henny Vrienden, George Koymans en Boudewijn de Groot spelen in de Philharmonie aan de Langbegijnstraat 11 in Haarlem. Uh, ze gingen uh, afgelopen najaar samen het podium op... en omdat de mannen niet van half werk houden... verscheen er ook een album... waarvoor ze alle drie nieuw Nederlandstalig materiaal schreven. Het viel allemaal zo in de smaak... dat de drie pioniers van de Nederpop... komend seizoen opnieuw de theater zien duiken. Met nieuwe nummers, een selectie van elkaars ouderwerk... en persoonlijke favorieten. Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart vanaf kwart over acht... in de Philharmonie in Haarlem. Dan heel wat anders. Diewertje Blok vertelt wereldsprookjes. En waar doet ze dat? Dat doet ze in Theater Elswoud aan de Elswoud, Laan 24H in Overveen. In het kader van de Wereldverteldag hebben we eh, vandaag een hele bijzondere gast die dat komt vertellen. Het is dus niemand minder dan Diewertje Blok. Wat ze nog gaat vertellen is nog geheim. Dat het een sprookjesachtig feest wordt, dat is zeker. En dan voor de kleintjes, kom verkleed als elfje, kabouter, reuzen, ridder, roodkapje, sneeuwwitje of wie weet als vee. Dan doe ik er nog eentje. Donderdag 22 maart in de stad Schouwburg in Velsen, een theatercollege van Femke Halsema. In een vrij land werpt oud een positieve blik op Nederland. Intelligent, energiek, fel, sociaal en welbespraakt. Zo herinneren wij ons oud-politica Femke Halsema. In een meeslepend, positief en niet per se politiek theatercollege... onderzoekt zij de vraag wie zijn wij? Is er zoiets als een Nederlandstalige cultuur? Van Spinoza tot Paul Verhoeven, van de homobeweging in de jaren 70... tot het koekje van Maxima, van de Bijlmer tot de buitenwijk in Enschede... waar zij zelf opgroeiden. Aan de hand van foto's, video- en muziekfragmenten... ontstaat geleidelijk een kaleidoscopisch beeld van, de, van het moderne Nederland... en de uitdagingen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 En ben je dan volwassen, je jeugdigheid in spijt, word je geacht je te richten naar wet en autoriteit. Ik wil nooit meer dat gevoel van niets te moeten. Ik wil nooit meer de man van ja en we zijn. Ik ben een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 Vreemde kostgangers dus. Nee, nooit meer zoveel water bij de wijn. Oh, nooit meer zoveel water bij de wijn. En vrienden George Koymans en Boudewijn de Groot met z'n drieën. En het is fantastische muziek. En ze hebben al twee albums uitgebracht in één jaar tijd. Hè? We, waar vind je dat nog tegenwoordig? Productief hoor. Ja, ja heel productief. En het, en, en het zijn nog fantastische albums ook. Dat ook nog een keer. Ik heb ze allebei. Ah.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 Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto weggesleept. Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle 18-plussers kunnen dan tussen half acht en negen uur s'avonds naar de stembus. Er kan worden gestemd op een van de elf politieke partijen die in Zandvoort meedoen. Er zijn tien stembureaus en het maakt niet uit naar welke u gaat om uw stem uit te brengen. De stembureaus zijn dus open van half acht tot, een, uh, ochtends tot negen uur s'avonds... behalve het stembureau in Nieuw Unicum. Dat uh, is open vanaf tien uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperkingen. Neem uw persoonlijke stempas mee die u per post ontvangen heeft en een geldige legitimatie. Dinsdagnacht vond er een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Zandvoortenweg in Aardenhout. Bij het ongeval brak een boom af die vervolgens het verkeer belemmerde. Een buurtbewoner kon zijn landrover gebruiken waarvoor, waarvoor hij gemaakt was. Hiermee kon men voorkomen dat de brandweer moest worden gealarmeerd.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 De meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Holland heeft maar liefst 26 zittingsdagen uitgetrokken... voor de berechting van de negen leden van de Hells Angels Haarlem en de vrouw van de president van het chapter. Deze en volgende week verschijnen de gewone leden van de motoclub voor de rechter. In april zijn de zittingsdagen ingeruimd voor het kader van de lokale chapter. President Lisander de R., de financiële man Frank L. en Richard van der L., de sergeants of arms, oftewel de man van de wapenkamer.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 Yeah bum It's a new Rafferty. Begonnen als een van de hoofdmensen, uh, zeg maar... ...belangrijkste mensen van Steelers Wheel, natuurlijk. Samen met Joe Egan. En uh, ja, dit was een van zijn prachtige solo -werkjes. Zo niet een van zijn allerbeste solo-werkjes. Baker Street. Die Ron, die heeft wel verstand van muziek hoor, die man. <lacht> Toch echt niet geloof je Dankjewel hoor. Uh, prachtige muzikale... Smaak ook. Steeds weer verrassende zaken die ons ter oren komen. Laten we zeggen dat ik geïnspireerd word. Oké, okay. helemaal goed. We gaan uh, naar de cultuur, want uh, ja, de Ron moet weer op de fiets. Dus we gaan... Uh, pa. <lacht> Zet Ron op de fiets. In dat uh, kader gaan we naar ja. de Stadsschouwburg in Haarlem. Morgen, 22 maart, Opera, Hamlet, een bloedstollende voorstelling die de toeschouwer ontreddend achterlaat. Dat schreef het NRC Handelsblad over Medee van Opera Today. Als opvolger nu... brengt het gezelschap nu Hamlet... het meesterwerk van Shakespeare... als indringende opera. Deze grand opera van Ambroise Thomas... was voor generaties operaliefhebbers... een hoogtepunt binnen het repertoire. Niet vreemd, want Hamlet is een droomrol... voor iedere bariton. En Ophelia kreeg een van de mooiste... waanzin ooit. En dat kunt u allemaal morgenavond zien... in de Stadsschouwburg in Haarlem... To be or not to be. Precies. Dat is de vraag. Dat wilde ik graag even van je horen. Oké. Okay. Dan heel wat anders. De pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem... kunt u in debat uh, meemaken. Uh, dinsdag 27 maart om 8 uur. En het uh, onderwerp tegenlicht Meetup Haarlem. De zoete droom van het algoritme. Nou, waar gaat het nou over? De discussie over de sleepwet geeft aan hoe bezorgd we zijn... over onze privacy. Hoe relevant deze discussie ook mag zijn... Het gaat hier uh, alleen nog maar om de toegang tot data door veiligheidsdiensten en daarmee over het topje van de ijsberg. Het gebruik van algoritmes is in de maatschappij waar steeds meer data omgaat bijna onvermijdelijk. Zij kunnen het gemak van de burger dienen en organisaties effectiever en efficiënter maken. Maar intussen is de werking van de algoritmes voor ons onzichtbaar en ontbreken de garanties dat algoritmes uh, niet juist tegen ons gebruikt worden. De hoeveelheid data die algoritmes nodig hebben... beperkt de privacy steeds meer. Algoritmes brengen ons in een droomwereld... zodat wij ons gedragen als de gewenste consument en burger. Praat u mee en luistert u mee in de pletterij... aan de Lange Herenvest in Haarlem. Dan is laatste nog, maar ook zeker niet de minste... Uh, 23 maart uh, om 8 uur in de Grote Kerk, de Wijken Toren... aan de Kerkstraat 37 a in Beverwijk... De bosbariton bariton Marco Bakker is in februari 80 jaar geworden. Te meer een reden om aandacht te besteden aan de zanger in de vorm van een concert. Hiervoor hebben een keur van nationale en internationale zangers en instrumentalisten toegezegd medewerking te verlenen aan een mooie avond voor Marco Bakker. Aan dit unieke concert werken mee onder andere Frank van Aken... ten zingt momenteel in en met Elise Kaluwaert, een Belgische vollo. Ratuur sopraan. Juist, heel goed. Dankjewel. Ja. wel. Jij, jij weet dat. Eigenlijk moet jij dit zeggen allemaal, hè? Mm, ja. Uh, Elise zingt in alle grote theaters van Europa en ook daarbuiten. De drie baritons Marco Bakker, Ers, Daniel Smit en Henk Poort maken gezamenlijk nog hun opwachting. Het Gelderse opera- en Operette gezelschap een koor uit Gelderland. En zij zingen al 40 jaar met Marco. Serge Herman. Uh, virtuoos klassiek en flamingo-gatarrist Gitarist zal erbij zijn. Ja, ja. Die ken jij, hè? Ja, die ken ik. Ja, precies. Miranda van Kralingen, 12 jaar... de drijvende kracht en directeur van Opera Zuid. Sef Tissen, bekend van concerten van Viva Classic Venlo. Henk van Twillet, bariton, saxofonist... die succesvolle tournees heeft gemaakt... met Java van Zweden en Daniel Wajenberg. Bob Siemerman, fantastisch arrange arrangeur en componist. Nico van der Linden, pianist, ook niet onbekend. En het geheel wordt gepresenteerd door... De bekende Hans van Willigenburg. Zo. Nou, dat zijn namen. Daar moet je natuurlijk heen. Daar moet je heen. En ik had u nog even vertellen. Wilt u uh, van, daarbij zijn? Uh, de, er zijn natuurlijk een beperkt aantal plaatsen. Want die kerk is niet zo groot. Uh, maar uh, u kunt ka de kaarten zijn 25 euro. Maar dat vind ik helemaal niet duur. Voor zo'n star studded performance. Om het zo maar eens te zeggen. Kunt u uh, bestellen via uh, www.grootkerkbeverwijk.com .nl en dan kaarten, schuine streep, kaarten. En of, of Marco Bakker kunt u ook opzoeken. Maar in ieder geval, daar kunt u uw kaarten reserveren. Uh, dan kunt u die uh, afhalen bij de ingang van de kerk. Aanstaande vrijdag. Het wordt een heel mooi concert. Ik ben er zelf ook. Ik, ben er zelf. Ik moet achter de bar. Hoe vind je dat? <laughs> dat is wel de goede plek. Nee, ik, zit, ik zit achter de kassa. Ik zit achter de kassa. Ja, ik zit achter de kassa. Dus ik ben die dag penningmeester, maak ik me van de penningmeester. Ja, ja, zo is dat. Goed, nou, uh, dat was de cultuur voor vandaag. We gaan nog even wat uh, muziek draaien. Ten CC. Ook wel eens lekker. The things we do for love. Alles wat we doen voor de liefde. Woo! all nee, alles, too many broken hearts too many lonely out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 En CC, een van hun vele grote hits. Uh, ik heb nog een artiest in het uh, licht voor u. Uh, dames en heren, ja, die heb ik ook nog. Jawel, die heb ik nog. Het uh, is zijn geboortedag vandaag. Let op. Artiest in het licht. Hodgson. jawel. De man werd geboren als, even, uh, oh, kijk nog even uitje, wat Charles Roger Pamphret Roger Hodgson, zo werd hij geboren, en dat gebeurde in Portsmouth op 21 maart 1950. En de Britse singer, songwriter Hoskin bepaalde vanaf de oprichting uh, van de band. Uh, voor een belangrijk gedeelte het geluid van de band Super Tramp, Natuurlijk, zeer duidelijk. Uh, de zanger uh, kwam bij deze band omdat de, zijn collega Rick Davis. ...zo onder de indruk was van zijn high-reaching voice... ...zoals dat dan heet, zijn hoge stemgeluid... ...wat natuurlijk een heel mooi contrast was met het nog wel wat zwaardere... ...stemgeluid van Rick Davis, de andere grote held van Supertramp. Eh, het nummer wat u hoorde was natuurlijk een hit van Supertramp... ...maar het was niet Supertramp. Ja, dat ook nog een keer. Nee, het kwam van een album van uh, Roger zelf... ...dat heet Classics Live... ...en daar staan dan inderdaad toch wel weer bijna alleen maar Supertramp nummers op... Uh, ...die hij dan geschreven heeft. En uh, laten we eerlijk wezen... Uh, ...dat waren ook gelijk de grootste hits... ...voor uh, Supertramp. De, de echte grote hits... ...dan allemaal geschreven door uh, Roger Hodgson, ...zoals uh, Give a Little Bit... ...Dreamer uiteraard... Uh, ...School, uh, Logical Song... Uh, it's Raining Again. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Uh, Fool's Overture ook nog. Uh, fantastische stukken allemaal die deze man uh, aan ons heeft nagelaten. Um, hij is dus uh, uh, sorry, 1950 68. Ja, hij is 68 geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd, Kerel. Huh? <laughs> Geweldig. Zo, laatste nummer voor vandaag. Ja, want het is, uh, het is alweer gebeurd. Is mooi geweest. En uh, ja, we hebben een uh, drukke volle uitzending uh, gehad. En ik ga nu op vakantie. Ik ga gewoon naar Londen. Ik ga gewoon lekker naar Londentown. Vind ik heel gezellig. Ja, ga mee? Ja. Oké. Okay. Ja, ik ga mee. Oké, okay. helemaal nou, goed. Palmer McCartney en rings. Walking <laughs> down the sidewalk on a purple. We'll be right back. Het is allemaal prachtig allemaal natuurlijk. Maar ja, de, de tijd zit erop dames en heren. De klok is onverbiddelijk. En uh, we moeten ons uh, gaan opmaken voor het einde van dit programma. En u moet nog allemaal gaan stemmen. Ja, dat ook nog. U dus, moet ook nog allemaal gaan stemmen. Dus uh, ja, of nou ja. Zoveel niet. Zo niet te haasten, want het kan tot 9 uur vanavond. Ja. Toch? Hé, hey, uh, Ron, uh, bedankt weer voor je uh, vele bijdrage in dit uh, programma. Nou, het was me waar genoegen. En uh, ik wens je weer veel conditie op de fiets. Als ja. je al die cultuur ja. weer af moet. Oeh, oeh, oeh, oeh. Ga je een keer mee? Uh, ja, rijd niet te hard. Mijn, mijn scoot gaat niet harder dan 15 km per uur namelijk. Nou, zo hard ga ik ook niet. Ja. Oké. Okay. Leeftijd, hè. Leeftijd. Ja, het leeftijd. Heb jij niet eens een elektrische fiets dan? Nee, nee, nee. nee. Oh. Daar ben ik net te jong voor. Dat Doe mag heen. nog niet. Ah, dat mag nooit. Nee. Goed, nou ik wens u nog een fijne woensdag. Ga vooral stemmen en uh, uh, kom tot, tot to, volgende week. Ja, en we mij betreft tot morgen. Morgen weer jij. Ja, ja ik morgen weer. Druk met Druk, Dom. druk, druk, druk. Dag. <laughs> tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.